Het ongeluk kwamen geen gevaarlijke stoffen vrij. De terreuraanslag op een kerk in Frankrijk in 2016 had mogelijk kunnen worden voorkomen. Volgens de Franse onderzoekssite Mediapar had een agent gehoord dat er plannen waren voor een aanslag. Met die informatie gebeurde niets. Later werden documenten vervalst om de blunder te verdoezelen. Bij de IS-aanslag in Normandië werd een priester gedood en raakte iemand zwaar gewond. Dan nog het weer. Veel bewolking, af en toe een bui en wat zon. Het wordt 7 tot 10 graden. In het weekende wordt het kouder, zondag wordt het ongeveer 3 graden. Met veel bewolking en soms een bui. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de randstad is het niet druk, alleen viel op de A1 nu. Van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevenlaken en Struen, een Kwartier vertraging na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinfo.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 Zo, goedemorgen, luisteraars. En natuurlijk iedereen een fantastisch 2018 toegewenst. Ja, vooral sportief, hè? En sportief natuurlijk ook, want uh, tegenover me zit Henny Rukert. En u, bent, u bevindt zich in Watertorensport Lunched Live. Zeg ik het zo goed? Ja, he. Ja, zo ongeveer. Maakt niet uit, joh. Het gaat in ieder geval over sport. En er is ongelooflijk veel te melden. We hebben vandaag een geweldige gast. Ja. Dat is de trainer van de SV Zandvoort, Ted Sonier. Ja. Heerlijk jongens dat hij er is. Ik heb er lang naar uitgekeken. Hij kon nooit door zijn werk. Maar nou is hij er. <lacht> en, uh, we gaan het in ieder geval met hem hebben over het megabot op de oranje duels van de NOS. Wat vind je oh. ervan? Ik heb het niet meegekregen. Nou, Het is zo dat de NOS, die biedt tientallen miljoenen voor het kwakkelvoetbal. Oh, <lacht> ja. Ik denk dat ze het beter kunnen besteden. Nou, ik, ik, ik denk dat ze denken omdat het zo slecht gaat dat ze het heel goedkoop kunnen krijgen. Ja, dat nou, dat, ja, nou ik, ja. vind het, ik vind het nogal wat waar de NOS ongelooflijk moet, bes, moet besparen, hè? want de, de, het kabinet wil niet meer zoveel geld geven. Ja. Maar ja, ik ben er blij mee, want ik vind echt dat de wedstrijden van je nationale team op het landelijke zender hoort Nee, uh, uh, helemaal eens met je. Dus uh, wat dat betreft uh, goede zaak, maar uh, ik ben benieuwd. Deft. Of ze het kunnen krijgen. Sonier is de trainer van de SV Zandvoort. Ja. En heel Zandvoort staat zo'n beetje op zijn achterste poten. Want de kans dat ze nou eindelijk uit die vervelende kassen gaan... is heel groot, hè? Ja, dat is mooi, hè? Ja, we draaien lekker. En uh, het is een kwestie van uh, volhouden langs de adem. Het wordt uh, of Stormvogels of Zandvoort, dat is zoveel zo duidelijk. Ah, Stormvogels. Wat was dat trouwens? Dat jullie opeens uh, een wedstrijd verliezen? Ja, de, uh, de vierde wedstrijd uit bij Stormvogels. Die... Uh... Ja... Na 22 seconden komen we 1-0 voor door een water. Uh, binnen 20 minuten moeten we eigenlijk nog twee doelpunten maken. En dat lukt dan net niet. En in de tweede helft komen we een drie keer over onze middenlijn. En ze scoren er twee. Ja, dat is ook voetbal. En jij had 15 kansen. Ja, minimaal. En uh, de, de ene laatste wedstrijd tegen DCG uit. Uh, Amsterdam, die verloren we ook met 1-0. Dat zijn de enige twee verliespartijen deze competitie. Tot en die toe... stonden onderaan? Die stonden ja, heel erg onderaan. En... Uh, ja, zwakke eerste kwartier. Uh, 1-0 achter had 2-3-0 kunnen zijn. Daarna pakken we het op. Maar zoals in iedere krant te lezen stond, ik denk dat we 30 kansen gemist hebben. Paal, lat, keeper, uh, tegen de enkels aan het schieten van je medespelers. Het, uh, ja. Ik denk als we nu nog gevoel wat hadden daar, dan stond nog steeds <lacht> 1-0. Je hebt een mentaal begeleider nodig, dat is duidelijk. <lacht> ja. Ik bied me aan. We gaan zo natuurlijk verder uh, met ja. het. Uh, maar even achter de knoppen, natuurlijk. Cheryl. Cheryl. En ja. Cheryl draait de ja, muziek tij, van dus Ted. Tijdens de feestdagen net niet naar de knopverhoog. <lacht> <lacht> nee, goede feestdagen gehad. Geldt ook voor jullie mannen. Zeker. Nou. Jij draait uh, de muziek van uh, Ted vandaag. Cheryl? Ja. ja, nou ja ik, heb, ik heb wat indicaties uh, gekregen. Nou ja, is dat voldoende? Ja, ja, ja. Nou, nou ja. Ik ben mezelf niet of nooit geweest eigenlijk. Nee. <lacht>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 Ik ben mezelf niet of al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet of al die jaren nooit geweest. Ik ben Akda mezelf en de niet nooit geweest, Ik ben mezelf Akda en de Munnik waren dat. En dat was het eerste verzoek van Ted Sonnier, de gast van vandaag, de trainer van de SV Zandvoort. Speciale reden? Nee, gewoon lekker Nederlandstalig. Nee, ik ben wat dat betreft heel veel van uh, Nederlands talig tot house van house naar hardrock. Uh, ja, maar uh, André Hazes hoeft voor jou niet. Uh, Eén nummer is prima, maar niet, uh, niet de hele avond in de kantine of zo. Nee. Hou je van wielrennen? Ja. Want André Jans is aan de telefoon in het Verveen Dam, en dan gaan we het over het, eh, ja, een van de mooiste sporten naast voetbal hebben. André, goedemorgen. Gelukkig nieuwjaar. Goedemorgen allemaal een heel gelukkig nieuwjaar. Dankjewel, André. Vertel, want er is van alles aan de hand. De zesdaagse begint. Ja, hij is gisteravond begonnen. En de Pauw en de Ketelen, de Belgen, die staan aan de leiding met Nicky Terfstra en Dille van Baarle op de tweede plek. Het is een zeer serieus gevecht. Want het gaat om de hegemonie in de internationale zesdaagse wereld. En die willen eventjes laten zien, die Belgen. Uh, ...die overigens een zeer goed koppel zijn natuurlijk... Ja. ...dat zij de hegemonie hebben. Zij zijn de zesdaagse kampioenen van dit ogenblik... ...en daar vechten ze voor als leeuwen. Ik laat iedereen aan om een dagje, een avondje te gaan... Ik ben er zelf uh, zondag, ik ben er heel veel moeite, heb ik een persaccreditatie gekregen. Oh. Daar heb ik twee jaar voor gevochten met de organisatie. Ze zeggen, jij bent geen pers. Ik zeg, oh nee. Meer <laughs> leest dus dan de Telegraaf en het AD bij elkaar. <laughs> ja, want hoeveel mensen zijn er bij wat? Nou, er zijn leden 16.800. Maar ik heb uh, per dag aan kijkers tussen de 60 en de 100.000. Ja, dan ben je geen journalist. Hè? Nee. nee, nee. En vooral niet als je ook iedereen probeert op het taalgebruik te corrigeren. <laughs> en een beetje van spammers af probeert te komen en zo. En het uh, nu bijna zes jaar uh, redelijk schoonhoudt. En er uh, is nog steeds een groei van ongeveer 140 mensen per week. Leuk. En ik wijs er ongeveer 200 af ja. per week. Heel even nog naar de 6.000, want het Nederlandse koppel, dat is natuurlijk ook niet misselijk hè, Nicky en... en uh, uh... Ja, dat is mooi dat twee van die weggiganten, van die beren bij elkaar gezet zijn. Want normaal zet je een baanrenner natuurlijk, en dat is dan de flyer die de snelheid heeft, ja. bij een wegrenner die het grote hart heeft, de Ausdauer. Ja. En Nicky werd dan vaak aan een uh, echte baanrenner, zoals bijvoorbeeld Keizer gekoppeld. Maar uh, op dit, ze hebben gekozen nu om Dylan van Balen met Nicky... ...en dan zeggen die als die hoofdzakelijk in het wie elkaar uh, bekampen natuurlijk... ...die zeggen van zo, Parijs-Roubaix gewonnen... ...en toen uh, was jij vierde in Parijs-Roubaix... ...dus je bent dus een zo goede wielrenner. We gaan eens even kijken op de baan hoe het zit. Ja, ja, ja. Kijken of je dat rondje vol krijgt... ...want dan gaan ze als ze een halve ronde voor hebben... ...gaan ze met z'n allen kop over kop op kop van het peloton rijden, zodat ze die ronde niet kunnen pakken. Ja, nou, dan kijken wie de blankste billen heeft. En het is eigenlijk een heerlijke onderlinge strijd. Als je dat een beetje kunt lezen in de koers, dan is het absoluut genieten. De beste plek tijdens de jachten is ook dan boven op de He helemaal boven in de tribune. Zodat je naar beneden kijkt en dat uh, zich ziet afspelen. Leuk is dat, hè? Ja. En een ander dingetje is dat uh, Nederland barst van het talent... wat betreft het baan, baanwielrennen. En Lavrijze, een ja. van de stelste mannen die we hebben... die doet ook mee. Hoe ging ja. dat bij de sprint? Nou, die hebben een uh, circuit tussen het, uh, het nieuwe Beat-team. Dat is uh, Theo Bors en uh, Klaas Bugli. En uh, nog één, Nico Haak. Oh nee, die is, uh, die is gestopt. En uh, nou, die, die groep sprinters samen met de selectie. Dus Jeffrey Hoogland... En uh, Harry Lavrijs met elkaar. En die hebben nu een concours tegen elkaar. In voorgaande jaren deden ze dat bijvoorbeeld met een Pools team of een Russisch team. Of een Spaanse uh, groep. En uh, ook een paar jaar geleden uh, Amerikanen. Ook uitstekende baanrenners. Maar uh, deze twee groepen tegen elkaar moeten natuurlijk het niveau nog verder opschroeven. En uh, we hebben enorm veel sprinttalent op dit ogenblik op de baan. Mooi hè? En ja, het is een... Uh, Alkmaar uh, timmert geweldig aan de weg. Het, is, het blijft alleen heel erg jammer... dat er op de tribune zo weinig mensen zitten. Ja, dat moet veranderen. veranderen. Maar ja, er wordt ook geen reclame gemaakt. De enige die er wat aan doet, ben jij. Ja, nou ja, ik heb uh, de PR-mensen... die daarvoor verantwoordelijk zijn... gezegd van, luister, <kwijnt> jullie mogen op WAF... Altijd promotionele dingen plaatsen. En er komen per dag uh, zoveel tienduizenden mensen kijken. Dus dan hebben jullie meer kans dat er meer mensen komen kijken. En in godsnaam, maak een samenvatting op video. Nou, ja. ze doen het allemaal niet. En ze denken dat met de huis- en huiskranten uh, in, uh, in, in, in Groot, huh. Groot Alkmaar, dat er wel voldoende uh, potentiële kijkers zijn worden bereikt. Maar dat is niet waar. Mensen komen graag van heinde en verre. He, zoals wij dat vroeger deden, dan gingen we naar Antwerpen. Ja. He, en nu, de Belgen die hebben helaas niet echt meer een sportpaleis... maar wij hebben er drie. Ja. Dat is, He, ja. En uh, de baansport begint aan te trekken... en niet in het minst vanwege alle geweldige vrijwilligers... waaronder ook bijvoorbeeld in Amsterdam... waar uh, vrijwel dagelijks wordt getraind, ook door de jeugd... door de scholen, die kunnen hun fiets huren en een helm lenen... en die kunnen daar leren wat dat is, het gevoel, om te fietsen op de baan... En daarbij ook gesteund door uh, heel veel oud-renners. En zelfs uh, de alleroude Piet van Heusden, inmiddels bijna 88 jaar oud... fietst nog steeds in eens of twee keer in de week lekker op de baan. En ook voor de, de gewone wielrenners uh, is het natuurlijk een uitstekende training, dat als het te koud is buiten, dat je gewoon op de baan uh, die benen kan laten gaan. Leuk. Ik wil even terug naar gisteren, want ik dacht... jij gaat vast naar Berlijn, maar je bent niet geweest, hè? Nee, ik ben niet geweest. Ik heb wel alle berichten direct uh, hier, uh, ook live. Ik heb ook een streamer op, ja. op WAF gezet. En uh, ik heb contact met, uh, met de mensen die daar verantwoordelijk zijn. En dan is het meestal gewoon geintrapper. <laughs> Om ja. elkaar een beetje dolle. <laughs> maar het is een ja, geweldige ploeg mensen bij elkaar. Veel, hè? Veel maar mensen, veel rijders is een enorm grote ploeg. En uh, er worden ook al patiënten ingestopt. En als je ziet ook dat de hele marketing parallel loopt van Sunweb. Want de mensen zijn op dit moment. <coughs> na het nieuwe jaar. aan het bepalen of ze dit jaar op vakantie gaan. En zo ja, waar naartoe? Ja. En dan zie je dus op de televisie gewoon alle reclames voorbij komen. met dezelfde. Uh, kreten die je eigenlijk bij de ploeg ziet. En het is allemaal gezamenlijk gedragen. Vergeet niet dat Sunweb zit in 52 landen. Hè? Ja. En uh, Joost Romein, die ik gelukkig mijn vriend mag noemen, is, uh, staat in de koot <lacht> als een van de grootste miljardairs van Nederland. En uh, die jongen heeft die helemaal niks begonnen in 1993. En, uh, nou, Vandaar dat, ik, dat hij he? je vriend is natuurlijk. Ja. Een hey, grote man gisteren was natuurlijk Tom Dumoulin. Huh? Ja. Geweldig. Hij zegt uh, dat hij de, de Ronde van Italië, de Giro, verkiest boven de Tour... omdat hij ontzettend van Italië houdt. Ja. En ja, hij heeft nog een paar aardige uitspraken. Het hele land Italië spreekt me meer aan. Ik voel het ook in de wedstrijd. Dat vind ik nog opmerkelijk. Ja, nou, het is uh, toch interessant. En je ziet ook dat... Uh... In de tour, waar hij dus een paar keer ernstig gevallen is. en waar eh, zeg maar de, de coureurs. Eh, zonder enige vorm van scrupule. elkaar de hekken inrijden. Ja. He, en, en daar moet het dan gebeuren. In Italië, in Italië, nou jij weet dat ook. en ik heb daarin zelf. Uh, ik heb dat meebeleefd. Het publiek is gewend aan het wielrennen. Het publiek heeft respect voor de renners. Ja. En willen gewoon de Italiaanse verdetten even kunnen zien. Ja. Dus die mogen de hele lange etappe vooraan rijden En het publiek kan ze dan toejuichen. En dan krijg je een finale in de koers. Maar in de Tour de France is het vaak kilometer nul. paars ja. En gaan de hele dag. Ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik heb in beide rondes natuurlijk slag uh, gedaan. Maar ja. ik vond het Giro ook mooier hoor voor de wielenliefhebber. Maar ja, het grote publiek... ...en je weet het wel, als je zegt... ...ik ben wielerverslaggever en ik heb uh, dat en dat en dat gedaan... ...oh, heb je ook je Tour de France gedaan? Dat vinden ze het belangrijkste. Ja, ja, het is Hè, en dat is met het grote publiek nog eenmaal zo. En dat is ook bijvoorbeeld bij de verkiezing... ...van de sportman of sportvrouw van het jaar. Hè, wij hebben een aantal vrouwen... ...die geweldig fietsen... ...en ongelooflijk ja. gepresteerd hebben. Maar toch wint af de Dekkers... Want die is nou eenmaal bij het journaal en bij de sportkenners en bij het NOC en NSF. Hoger, heeft hoger aanzien als atleten op de baan. Maar uh, ja, ze hadden moeilijk natuurlijk ook bij de vrouwen het vrouwenwielrennen een vrouw laten winnen. Want dat was uh, ja, een beetje te veel wielrennen geweest. Ja, maar dat vind ik idioot. Dat vind ik inderdaad idioot. Ander dingetje nog. De Nederlandse Dopingautoriteit gaat het antidopingprogramma van Team Sumweb op zich nemen. Kan ja. dat, die belangenverschengeling? Ach, ik, er zijn er nog meer geweest in het verleden die dat geroepen hebben. Ik vind in ieder geval... De, de, wat, wat ik heb kunnen lezen en voelen van wat er zich daar afspeelt in de, het Team Sunweb... Het is rechtdoor proberen het maximale eruit te halen... en zonder verboden dingen te doen. Ja. Nou, en dat is altijd de gewoonte geweest. Er is een geluk nu dat er een man is ingestapt die dat voor ruim vijf jaar wil gaan sponsoren. geweldig uh... hè? En, en, en ook het, het imago wil opvijzelen van de hele sport... en dat ook daar ook mee begaan is. Ja. Nou, uh, ik, ik heb niets anders dan alleen maar integriteit geproefd... bij, dit, uh, bij deze groep mensen. geloof ik ook. De zaak uh, Vroem, de concurrentie. Uh, er moet snel een beslissing komen. Wat vind jij daarvan? Uh, nou, ik heb net een pufje salbutamol genomen... En gaat het nog goed met je? Ja, nou ja... Ik, uh, ach ja, kwaaltjes hè... Er zijn ook... Uh, de destijds knaagt aan ons allen... Maar... Uh, uh, ik hoop dat uh, er zo snel mogelijk een uitspraak komt... En uh, ik hoop ook van ganse harte Dat er verschoning volgt voor ja, uh, Vroem... Ja, hoewel het leed al is toegedaan Misschien. hè... Ja, maar, ja, je ja. bent al veroordeeld... Eh, ...ernstiger dan Mark Dutroux was... ...en die had een stelletje kinderen vermoord. Ja, dat is zo. Ja. Ja, de Brenner je is jenis. voor het leven lang getekend... ...want is, hij heeft inderdaad... ...na de finish een puffje extra... ...genomen om de interviews te kunnen geven... anders blijf je tijdens een interview gewoon hoesten. Helemaal juist. Ja. <coughs> Net als ik nu... <coughs> Ach jongen toch, je hebt te weinig genomen. Ja, nou, hij heeft uh, heel veel boven de, de norm genomen, maar dan weet je ook weer niet hoe zo'n lichaam dat afscheidt. Nou, ik vind het in ieder geval heel erg jammer dat er een lek is geweest bij de UCI, ja, die zandadig. dat is heeft verteld. Dat is toch schandalig. Het, dat moet niet kunnen en ja. dat is in het verleden ook vaker gebeurd dat er een lek was. En die eigenlijk meer ze denken dan dat ze goed doen, want het moet ze allemaal eerlijk zijn. Maar vaak doe je er meer kwaad mee dan goed. En iemand is veroordeeld voor de rest van zijn leven, zoals Lance Armstrong ook al zei in een interview. Vroom is getekend en waar ze vorige jaren flesjes urine over zijn hoofd heen gooiden tijdens de etappe zullen ze hem nu gaan stompen en slaan de Franse chauvinisten ja. waarschijnlijk... als hij de rijdt. Ja. Terug naar de Giro, want daar is natuurlijk door de linkse wereld... ontzettend veel commentaar op het Ach. feit dat die, dat die Giro start in Israël. Ja. Er is één man die zegt, het maakt mij niet uit waar de start is. Het is een fijne land en uh, dat is Tom Dumoulin. Ja. Dat is toch wel een bijzondere jongen, hoor, want die ziet het recht helemaal goed zitten. Ja, natuurlijk. En uh, vergeet eventjes niet dat die... ...gewoon zes jaar gymnasium heeft gedaan... ...en het Bonafante Gymnasium in uh, Maastricht. Ja. En dus weet waar die jongen over praat. En als je met hem praat... ...dan is het dus echt een groot plezier... ...een goede woordkeuze. Een man die weet hoe de wereld in elkaar zit... ...en die hoef je weinig te vertellen. Precies. Ja. En dat, het feit dat Giro... ...dit jaar start in Jeruzalem... ...is alleen maar een... Uh, ...het heeft als gronddoel, niet politiek... ...het heeft als doel de promotie... ...van het toerisme in Israël. Ja En de mondialisering van het wielrennen. Ja, en, en mondialiseren natuurlijk. Waarom niet? Het moet overal kunnen. Zelfs in Noord-Korea, waarom niet? Nou. Je, overal, ja, nou ja, goed. <laughs> Even niet, maar hij begint braver te worden. Later, uh, André. Hey, gast is uh, Ted Yee, de trainer van uh, SV Zandvoort. Ja? Heb je hem iets te vragen nog? Um, ja, hoe, wanneer beginnen jullie weer met de oefenwedstrijden? We zijn uh, gisteren, na tweeënhalve weken uh, rust, uh, hebben we de eerste training gehad. En zaterdag spelen we al een uh, eerste potje. Zo, voor de competitie al? Nee. Nee, nee, de competitie begint voor ons 27 januari. En uh, uh, ja, we hebben nu nog drie weken om daar naartoe te werken. Ja, nou, we hebben met uh, Achilles de A-junioren, waar mijn zoon bij zit, hebben we een aantal oefenwedstrijden tegen eerste teams. Kijk. En uh, ja, het, het, gaat, het is nou om het echt hier allemaal. En dan staat je kindje die gisteren nog aan je handje had. Die is dan inmiddels 17. En als hij zich drie dagen niet scheert, is het net Ben Laden. <lacht> die staan dan, is die gasten, die jonge gasten, tegen volwassen kerels. En er zijn vaders bij, er staan moeders naast het terrein met karretjes. En dan gaat jouw kindje daar tegen spelen. Nou, we hebben laatst tegen de... ...tegen Veenhuizen, het eerste team, een oefenwedstrijd gespeeld... ...nou, bloed aan de paal, want die wilde niet verliezen van maar, die A1. Maar André, ik zie jouw filmpjes over je zoon... En ja. ik zag hem van de week ook weer een, een goal maken... ...opkomend vanuit het middenveld of rechts... ...en hem in de bovenkruising knallen. Ja. Ik snap niet dat hij daar nog speelt. Ja, nou, dat komt ook wel en er lopen ook al mensen te vragen... He, maar ik denk dat, we de, dat, dat de tijd moet het uh, zelf toestaan. Hij uh, heeft acht weken lang een blessure gehad nu. Die is nu genezen. Gaat weer lekker er tegenaan. En zoals er verschillende van de jongens uit zijn team, de tweedejaars dus bijvoorbeeld, die zijn al door zaakwaarnemers uh, vastgelegd. Ja. En dit team is zo goed bij elkaar uh, gezocht door uh, trainer Wim Lamers. ...dat, uh, ja, die drijven elkaar dan ook op in, in, in hogere sferen, hè? Ja, maar jouw zoon, jij bent oud-Zandvoort, hè? Jouw zoon uh, zou hier heel goed van pas komen. Uh, ja, waarschijnlijk wel. En, uh, maar eerst eventjes, hij uh, gaat nu naar zijn havo, dat maar is nu examentijd. Maar ze hebben en... hier ook goede scholen. Okay. Wat zeg je? Ze hebben hier ook goede scholen. Ja, ja, ja, zeker. Maar uh, eventjes nog gezellig bij va vader en moeder thuis. Het uh, ja. is de, de beste vooral in die leeftijd. André Kloek. <laughs> maar uh, nog even de VWO erachteraan. En uh, dat was ook het plan, en dat gaat hij gewoon doen. Oké, okay, uh, Dat kan dan mooi met het voetbal hier nog uh, 30, 36 kilometer hier vandaan is dan de training bij uh, Achilles in Assen. En dat is een redelijk hoog niveau. En okay. ik heb nu zelfs een uh, nieuwe videocamera in HD. Dus, ah, <laughs> <laughs> Het wordt steeds beter, met je. Ja, ik doe mijn best. Je ja, en... gaat me toch niet naapen, André. Hé, <laughs> <laughs> hey, André, bedankt. Neem nog een puffje. Ja. Fijne week. Oké, okay, tot volgende ja, week. Dag. Dag. Dag. Dag. Nou, luid, uh, dit smells like teen spirit als André over zijn zoon praat. En uh, dat is ook de keuze van onze gast van vandaag, Nirvana. Ja, even lekker uh, hard rocken. Oh, Nirvana met de Smelslaak Team Spirit. Ja, Keus nee, van Ted Sonje, de trainer van uh, FC Zandvoort. Ted, ik wil jou even ja, vragen. Ja, even. Ja, even, even het gedoe over, over, over deze NOC-man. Want dat is natuurlijk groot nieuws. Waar hebben we het over? Bedoel jij, IOC? IOC, <laughs> ja. dat ik ja, ja, ja, zeggen. Nou nee, nee, nee, hot nee. nieuws. Camille Eurling treedt terug als IOC-lid. Hé, hé, zeggen we dan. Hij heeft gisteren het IOC laten weten terug te treden. Hij doet het in het belang van de sport en de sporters. De voortdurende discussie over zijn positie... heeft hem dit besluit doen nemen. Heeft hij wel lang mee gewacht, he? Ja, had hij misschien eerder moeten nadenken... toen hij voor zijn vrouw stond. Ja, dat is twee jaar geleden, hoor. Ja, ja nou, moet je nagaan. Maar het is, het, kijk... Uh, welk belang dien je? Hè? Als je uh, uh, op wat voor manier... Uh, hè? Zij kwam een half jaar later pas met, met de ja, aantijgingen enzovoort. Raar, enzovoort, ja. enzovoort. Ja. Wat er ook allemaal gebeurd is. Ik denk als je op een gegeven moment op zo'n manier in het nieuws komt... en voortdurend blijft, want dat is er gebeurd... dan had je al lang moeten zeggen van... jongens, het gaat me om de sporters, het gaat niet om mij. Ik treed af. Maar ja, ja nu doet hij het pas. Hè? Ja. En Onder, moet je druk, hè? Onder druk. En nog eens onder druk dan, weet je wel. Ja. Ja. Wie hoorde ik nou laatst commentaar geven? Die zei, ja, het is zijn allerlaatste baantje. Dus hij hangt echt aan zijn vingernagels. Houdt hij vaster aan, omdat hij anders niks meer heeft. Lijkt een beetje boef, hè? Nou, zeg, zullen we het daar niet over hebben? Wat afschuwelijk. We gaan er ook niks van draaien, hoor, Charles. Boycotten <lacht> <Nee>. die man. <lacht> is niet mijn keuze. Absoluut nooit. <lacht> nee. Oh, gelukkig. Ik dacht dat hij op je lijst stond. Maar dat is niet zo, hè? Vo nee, volledig boycotten, mensen. Nee. We gaan even naar het uh, lokale voetbal, want uh, Ted, ja. jij als trainer van, uh, van Zandvoort, jij, uh, jij maakt een geweldig seizoen door. Nou en ja, niet ik, de jongens. Uh, we doen het met z'n allen. En uh, nou, inderdaad, uh, helaas twee kleine misstapjes, en, uh, maar voor de rest uh, draait het. Uh, zowel bij 1 als bij 2, we doen mee om de prijzen. En uh, ja, het is uh, nu het tweede gedeelte van de competitie komt eraan. En uh, we hebben er zin in. Het is zo'n enorm verschil hè, tussen het ja? voorgaande seizoen en dit seizoen. Ja, Dat komt door de nieuwe wat, spelers. Hè? Ja, oké, okay, het zijn nieuwe spelers. Maar, maar hoe zie jij dat? Wat, wat, wat, wat, is, je, wat is er gebeurd? Wat, nou, la wat... laat, laat me de vraag anders stellen als ja? ik mag. Want Laurens ten Heuvel, jouw voorganger en waar jij assistent van was... doet het formidabel bij HFC. De jongens lopen met hem weg. Dat deden ze hier ook? Laurens lag goed, uh, goed in de groep. Wat ik uh, altijd heb meegekregen. Uh, ja, en bij HFC 2 is het ook niet zo moeilijk om, uh, om het goed te doen. Want het is gewoon het beste reserve-team van heel Nederland. Ja. Um, dus wat dat betreft. Nee, maar de... ik bedoel, de jongens lopen met hem weg. Ze vinden hem fantastisch. Ja, ja dat kan. Dus uh, het, is, het is ook een prima vent. Ja, jullie gingen goed met elkaar om, hè? Ja. Ik heb ook alles gewenst. Ik heb veel contact met Ja. Hem nog. En wat ja. bespreek je dan? Want bijvoorbeeld uh, de situatie bij HFC: hè? Uh, Benjamin van de Broek komt. Dat wisten we ja. eigenlijk al. Ja, dat zat eraan. Te komen. Maar de Roy-affaire zit nog steeds een beetje in een doofpot. Ja, goed. De, de clubs onderling doen er nog wat moeilijk over. Roy, is, Roy Christine is daar op dit moment de dupe van. Hij weet natuurlijk zelf hoe het in elkaar steekt. Hij zal ook niet het achterste van zijn tong laten zien. Op dit moment is het volgens mij stakend vuren, want er is weinig nieuws. Het laatste nieuws was dat, uh, dat uh, HFC het bot had uh, ingetrokken... Uh, waar Telstar uh, akkoord mee was. Dat zo heb ik het begrepen. En dat er uh, door wat spelersontwikkelingen bij HFC... Uh, HFC had uh, gevraagd om twee spelers van Telstar en een soort ruil. Uh, maar goed, het fijne weet ik er ook niet van. Uh, op dit moment is het, uh, is het stil. en Dat uh, vind ik jammer, want ik uh, gun Roy die stap... En, uh, ik denk dat het voor de regio uh, ook uh, leuk is. Want uh, kijk, als Roy daar speelt, dan ga ik ook kijken op vrijdagavond. Ja. Nou, doe het toch maar, hoor. Dat is hartstikke leuk. Ja, en <laughs> dan nog makkelijker. Ja. Maar ik, ik wil het toch even terug, Henny, ja. naar waar jij uh, uh, het over wilde hebben. Hè, natuurlijk, SV's antwoord en, en het grote verschil tussen zo'n vorig seizoen. Jij zegt een lag fantastisch in de groepen, jij ook. En, ja. en uh, toch, hij is weg. En, en ik kan het niet alleen maar toch aan enkele spelers toeschrijven. Nee, het toch? is absoluut ook... Teambuilding En als je Ted ziet bij Zandvoort, uh -huh. die is daar dag en nacht. Ik geloof dat zijn bed uh, in de bestuurskamer staat. En de manier waarop hij die jongens benadert, ja, ik, ik heb het diepe bewondering. Hoe zie jij Ted? Nou, in ieder geval is wel duidelijk dat we een kwaliteitsimpuls uh, op het veld hebben. Er zijn een aantal uh, jongens Zandvoortse uh, jongens die op hoger niveau speelden... Uh, hebben we weten terug te halen. Uh, met een goed plan, denk ik. Uh, uh, de jongens nemen een bepaald drive mee, ervaring mee. Ondanks dat het jongens van 2, 3, 24 zijn. En dat werkt aanstekelijk. Ik heb een brede staf, zodat we veel spelers kunnen bereiken. We hebben een aantal teleurgestelde jongens gehad. Die jarenlang in het eerste hebben gespeeld, die nu op het tweede plan spelen. Ook daar schenken we heel veel aandacht aan. Dat vind ik ook heel belangrijk. En ik denk dat alles bij elkaar, uh, dat, we, dat iedereen wel doorheeft... dat we nou een keer uit die vervelende derde klasse willen. Uh, ik heb toevallig vorige week, zei ik tegen iemand van uh, voetbal en Haarlem... Ik, ik win volgend jaar liever uh, met uh, 1-0, uh, 10 minuten voor tijd van Marken. Heel moeilijk, in een lelijke wedstrijd... dan dat ik iedere week 8-0 van Overbos mag winnen. Want uh, ja, dat is op een gegeven moment ook de jeugd ervan af. Ja. Ook voor de jongens, ja. ook voor de spelers. Maar opmerkelijk bijvoorbeeld, vind ik... Nigel Berg is voor mij absoluut de uitblinker, Ondanks het feit dat die jonge jongens gekomen zijn die goed kunnen voetballen. Ja, ja. Maar wat hij Nigel op dat veld laat zien is, is ongehoord. Ja, nou ja, hij vormt samen met Kas uh, uh, ja, in het centrum natuurlijk een, een, een uitstekend tandem die, die elkaar heel goed aanvoelen. We hebben afgelopen week hebben we nog een zaalvoeltoernooi in Noordwijk gespeeld midden in de Bollenstreek... Met clubs als uh, Noordwijk, Liss, uh, Quick Boys. En dan uh, pakken we gewoon de tweede plaats met die jongens. Nee. Uh, ja, en, en het, uh, kijk met Butje aan de zijkant, uh, Jesse aan de andere kant. heb je natuurlijk een levensgevaarlijke aanval. Uh, een, een sterk middenveld. En uh, de verdedigingen. Uh, we zijn de minst gepasseerde verdedigingen in de derde klas. Dus wat dat betreft. Uh, uh, ja, uh, kunnen we, we kunnen nog zeker stappen maken. maar we hebben wel wat neergezet. En als ik scout was, bijvoorbeeld voor HFC... Ja. dan haalde ik een jonge middenvelder, Koen Michielsen. Want die ja. jongen die heeft alles. Koen is, uh, ik heb toevallig gisteren met Koen een gesprek gehad uh, over het nieuwe seizoen. Uh, we zijn uh, uiteraard samen uh, voornemens om volgend jaar de samenwerking uh, voor te zetten... En uh, ja, ik, ik, ik ken Koen al jaren. Ik ben uh, jaren geleden ben ik, uh, trainer van de B1 geweest. Toen zat hij er ook al bij, met Roy trouwens ook. En uh, Mitchell Luiten, al die jonge jongens. En uh, Koen heeft iets unieks. En uh, daar gaan we volgend jaar hopelijk weer uh, gebruik van maken. Uh, hij is al vaker benaderd in het verleden ja. door, uh, door teams uh, die hoger spelen. Nu ook weer. En, uh, maar het blijft de Zandvoort-Joch en... Uh, voor zijn ontwikkeling zou het best eens goed zijn om hoger. Maar ja, wij willen ook hoger. Dus uh, laat hem daar zijn steentje aan bijdragen. Dan zien we wel uit Schipstrand. Fantastisch verhaal. Uh, dank je. Gaan we naar de muziek? Ja. Ja, toch? Ik ben benieuwd. Nou, lijkt me een heel goed plan. <coughs> we hebben uh, iets uitgezocht van George Michael op verzoek van onze gast. En dat Altijd is leuk. Uh, Van George Michael uh, Faith, dat werd gedraaid tijdens de jaarwisseling uh, In een van zijn concerten vanuit Londen Waaruit weer eens bleek Hoe veelzijdig de man was en hoeveel talent hij had En jammer dat hij niet meer onder ons is Althans mijn mening Nou uh, absoluut, ja. Ja. Ja, fantastische artiest Maar um, ja, er dus, dus starten een volgend nummertje nee, in Maar Charlotte dat kwam omdat we even bezig waren Ja <laughs> we werden even afgeleid, Even afgeleid, maar dat geeft niet. De, de, de, we zitten in een live radio Maar weet je, jij weet alles van muziek, hè? Ik vind dit nummer wat we net hoorden vind ik hartstikke mooi. Maar hij heeft Geen, ook nummers. Wat bedoel je? Hij, ja, ja, maar hij heeft ook nummers gehad. Waarvan ik denk, ja. ja, die kwam na. <laughs> ja, maar wat is dat dan? <laughs> ja, maar ja, weet je, jongens. Ja, <laughs> elke elke artiest. Uh, uh, hey, je, je, je, je, je begint ergens en je groeit en je groeit en dan. dan uh, hé, bereik je je hoogtepunt. En, en ja, daar zitten toch altijd zwakkere nummers tussen. Carlos dus nou, die... Whisper, dat is een van zijn grootste hits geweest. Je dus kan het geen zwak nummer noemen, eerlijk nee, nee, nee, nee, ik zeg ook niet dat dat een zwak nummer is. Maar ah, ja. uh, kijk, je kunt er van houden, je kunt er niet van houden. Carlos uh, Whisper is een heel commercieel nummer. Maar hij, ja. heeft, hij, heeft, uh, hij heeft hele intense nummers gemaakt. Hè, over zijn uh, periode in, dat hij van Sony af wilde, van zijn platencontract af wilde toen kwam je met een older, bijvoorbeeld, die CD. Nou, dat is ongelooflijk als je die hoort, hoe die ja, daar... Jesus to a Child, bijvoorbeeld. Ja, dat is een prachtig nummer. En ja. dat, en dat zijn, maar dat is heel intens. En dat zijn als muziekliefhebber vind ik dat veel mooier... dan bijvoorbeeld een Careless Whisper. Maar commercieel gezien is dat de grootste, ja. Maar ik vind het helemaal niet zo gek, hoor. Dat, dat, dat hoort erbij. Je moet groeien. Je moet, en dan gebeuren er ook wel eens wat mindere dingen, ja. Over groeien gesproken, ja. eh, als we teruggaan naar het voetbal... dat Telstar, dat groeit enorm, Ted... Hele leuke, positieve ontwikkeling. Een uh, goede staf. En ik denk ook hele slimme keuzes uh, dit jaar in het uh, spelersmateriaal. Ik bedoel, uh, aanvallend met Melvin Platje, die op een doodspoor zat. Die jongen uit Luxemburg. Het zijn, uh, ik, ik denk dat de scouting een keer klopt. Ja, dat is natuurlijk voor een groot deel te wijten aan Mike Snoei. Te danken, he, niet te weten. Te nou danken. Ja, nou ja, ik noem het wijten. Want oh, ja. het is jaren puin geweest. <laughs> nou dan, nou, dus zou ik hem toch jaren. bedanken. Nou, dubbel dank dan. Maar um, ja, die heeft dat geweldig gedaan. Maar die heeft ook geweldige assistenten. En een van die twee, André Correa, die ken jij ja, als je broekzak. Ja, Anthony heb ik een aantal jaar geleden de trainingscursus UWVB mee gedaan, Samen met Frank Keurbezoek, speler van Telstar en natuurlijk naar oud-haafzeer. Ja, het is nog steeds een huis. Ja, en hij uh, traint haar uh, de jeugd. Klopt. En, uh, maar Anthony is ook een uh, ja, geweldige kerel. Leuke tijd gehad. En uh, we hebben vaak contact. We spelen in dezelfde pool. Want naast assistent trainer bij Telstar is hij hoofdtrainer van Amuiden. Dus uh, we zijn hem al een keer tegengekomen. En, uh, dat viel hem tegen, hè? Ja, <laughs> hij kreeg 7 oren uh, dat, dat vond hij wat minder. En, uh, toen uh, prees hij ook trouwens uh, Nigel Berg. Een van jouw favorieten, de hemel in. Terecht overigens, die wedstrijd. Ja. Dus uh, nou ja, uh, daar ken ik. En, en, en heel toevallig, uh, ik, uh, de oom van uh, Anthony is mijn chef de keep geweest bij het Nederlands Militaire Aftal. Dus de lijntjes zijn heel kort. Een klein wereldje. Ja, en dat lijntje is heel kort, want je bent er ook assistent trainer geweest bij de militairen. Ja, ik ben van 2011 tot 2015, uh, heb ik Joël Titulaire, de huidige trainer van VV de Meren. De derde divisie zondag mogen assisteren. En het was een geweldige tijd. We uh, de hele wereld over geweest. Uh, WK gespeeld in Azerbeidzjan In uh, Baku. Uh, toernooien in Frankrijk, Duitsland, Engeland. Een uh, uh, mooi niveau. Uh, hoofdklasseniveau, uh, die jongens. Uh, het is niet meer als vroeger dat we dienstplichtige profs hadden. Uh, maar uh, geweldig om mee te maken. Ja. Ik, ik heb eraan geroken. Ik mocht uh, mee met de boys. Ik heb het niet gehaald, hoor. Maar, uh, ja. maar ja, ik was geen... Uh, geen dienstplichtige prof, ik was nee. een dienstplichtige amateurtje. Ja, nou, ook mooi toch? Ja, ik, ben, was... ik ben blij voor jullie dat jullie het hebben meegemaakt, man. Ja, maar dat is hartstikke leuk? Ja, jij niet, hè, Nee, boef? ik niet. Nee, je was weer zo Marselaar. Ja, ja. ja, uitlodig, nee? ja. Ja. Ja. Dat gebeurt maar, uh, Ja. Maar het gaat goed met Telstar. Uh, ze staan geloof ik vierde. Uh, jij zegt Fortuna Sittard maakt de beste kansen. Nou ja, die staan nu bovenaan. Ik denk... Uh, NAC, uh, of NEC doet het natuurlijk goed. Ja, maar die uh, halen het niet hoor. Hoewel nee. ze een geweldige trainer hebben ja. binnengehaald. Ja, ja, ja. Nee, maar goed, uh, het, het, zit, uh, het zit liggen dicht bij elkaar. Uh, jong Aak is een beetje, beetje weggevallen. Maar uh, ik denk dat uh, de, ja, de top 6 kan nog kampioen worden. Ja. Dat is wel eens anders geweest ja. in het verleden. Ja. Nou, ik heb het hele jaar gezegd. Als hij gaat voor de verrassing zorgen. Nou ja, dan, uh, dan nemen we er samen een pilsje op. Als dat <laughs> ik drink geen bier, maar dat is oké. Okay. We drinken samen wat. Nee, we wel? Of zaken, hè. Want je moet nog even de dienstmededeling doen, of niet? Ja, nee, die hoeft vandaag oh, niet. is dat niet? Nee, want ik heb er nog niet gesproken voor het nieuwe jaar. Je bedoelt uh, oh, de, de, de sushi sour, uh, het is, uh, lounge ja, onder de uh, celles. Ja, nee, nee, nee dat komen we niet doen. Maar het is trouwens wel een van de plekken waar de meeste... S.V. Zandvoortspelers uh, hun tijd doorbrengen. <laughs> oh, ja. Ja. oh ja. Of werken. Oh, of werken ja. zelf. Er zijn ook een aantal die ja, ja. werken. Ja, ja. <laughs> Ja, jij, jij vindt het ook lekker, hè? Ja, ik ben er een paar keer geweest. Ja, Leuk. Ja. Leuk. Maar goed, de onderhandelingen moeten nog gestart worden, begrijp ik, Kenny? Nou ja, het zijn geen onderhandelingen. Het is oh. geweldig dat, dat zo'n bedrijf ons als CFM steunt. Want ja. we zijn natuurlijk een vrijwilligersorganisatie. Ja. En we komen altijd geld tekort. Ja, ja. nou ja, dan, misschien moeten wij ook maar even een keer bij ze aankloppen. Maar komen er genoeg, hoor ik net. Dus. Ja, ja <laughs> we kunnen ook wel wat gebruiken. Misschien moeten wij eens bij jullie sponsor aankloppen. Dat die ja. CFM een beetje. Want ja. Uh, ja, ja. jullie krijgen natuurlijk veel aandacht, hè? Ja, ja. Over aandacht voor de Zandvoortse sport gesproken is uh, onze technicus er al ingeslaagd om Joop van Nes aan de telefoon te krijgen. Ik heb geen idee, want uh, had je dat gevraagd dan? Ja, ik had gevraagd, wil, je, wil jij, Joop van Nes even bellen? Maar hij loopt nu weg en met een uh, dikke. Uh, <lacht> maar we gaan in ieder geval straks even uh, na ene bellen we even met Emiel Turlings, een van de organisatoren van de dag morgen ja, hè, bij AFC, ja, de wordt iets, hè? nieuwjaarswedstrijd met de oude internationals je weet, ik Dus die heb, bellen we in tweede uur even. Je weet, ik heb met het vierde te maken. Ja. Als ik je de discussies voorlees... die op de, op de site van het vierde gespeeld hebben... hoe de jongens er gaan uitzien morgen... <laughs> dat is oh, fantastisch. Voor het nooit bedoel. Ja, ja maar ja. Het, wordt, het wordt gigantisch leuk. Het begint uh, tien voor half negen... Ja. En al die teams, er zijn er veel. Hè? Ja, zijn er allemaal veel. in uitrustingen, jongen. Ja, ze moeten, Sommige, ze moeten speciale kleding. Ja, en, sommigen ja, dus... hebben de kleding aan van de nieuwjaarsduik. Die gaan echt oh, in ja. bikini. Oké. Okay. Het ja, lijkt me wat moeilijk voetballen. Maar... Nou ja, we gaan het zien allemaal. We gaan het beleven. Maar het die wordt een mooie van we maar... winnen die prijs, hoor. Let nog op mijn woord. <laughs> maar goed, we spreken daar straks even over... met Emiel Turlings ja. van HFC... Um, maar en... Joop van Nes, ja, ja, is op... hij er? Ja, dat weet nee, niet. He, nog niet. Nee. Oh, ja, ik liep niet. even weg, maar uh, net als uh, elk ander mens heb ik af en toe behoefte aan een sanitaire stop. Hè? Nee, Joop, dan moet je gewoon twee terug. uur Kom ja. op. Je lijkt wel een buschauffeur. <laughs> we gaan iets draaien van Veldhuis en Kemper, dan ga ik Joop van Nes even bellen. Uh, en, en dat is een beetje hetzelfde termijn uh, als uh, ACTA en de Munich, dus ik hoop dat ik daarmee een goede keuze gemaakt. Ik wou dat ik jou was.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 Ik ben altijd te glijden, schrik, dat ben ik. Ik ben altijd maar de koeler, ik doe alles voor.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 Martijn, af en toe wou ik dat ik jou was. Dat zeg ik niet zomaar. Want dan was ik in elk geval al meer dan 45 jaar jonger. Als nu. Hey, maar Charles, ja. jij kent die camper heel goed, hè? Ja. Ik was als goed heilig man uh, bij hem te gast uh, om cadeautjes uit te delen. En de uh, kreeg ik een persoonlijke uh, ballade. Dus Sinterklaas dus die groeide helemaal. Dus, uh, Kijk aan. En van Martijn... Ja. Martijn, krijg je ook een beladen? Ja. Nou, zal, zal ik een ander brugje leggen? Ik ken wel Veldhuis. Nou, kijk, we zijn er, mannen. Nou, kijk, ja, maar die ken ik ook, hoor. <laughs> die niet, zou ik zeggen. Ja. Hé, <laughs> hey, Martijn, hoe is hij? Goed, goed, goed. Ja? Vertel eens even het laatste nieuws over Roy Castien, want jij zit midden in die club daar. Um, nou ja, ik weet niet of dat vorige week al besproken is, maar het uh, persoonlijke contact, uh, contract met uh, wat die, wat die, wat die uh, nou, zeg ik dat? Afgesproken had met Telstar dat is van tafel En uh, ik weet niet of, jij, uh, of er vanmorgen nog nieuws bijgekomen is. Maar voor zover ik weet uh, is het op dit moment heel erg stil. Ja. ja. Dus hij speelt morgen niet tegen Sparta? Uh, nee, hij speelt morgen niet tegen Sparta nee. Oké. Okay. Speelt tegen. Hè? Maar hij, hij speelt dus ook niet uh, morgen tegen de oude internationals? Ik denk dat hij voetbal tegen de volgende arme All-Stars. Oh ja, toch? Ah, ja, ja. Okay. Want vertel eens even, die, die All-Stars. Die krijgen morgen toch. Uh... Niet zo'n makkelijke wedstrijd voor een kiezer. Nee, dat is een investering. Jullie zijn onverslagen, maar morgen komt de eerste nederlaag eraan natuurlijk. Uh, ja, weet je, uh, wij hebben natuurlijk jongens in onze, in onze uh, team. Die spelen in de zondag uh, vijfde klasse, zaterdag vierde klasse. Ja, dat is natuurlijk een heel ander niveau in de Tweede Divisie. We hebben wel een aantal versterkingen erbij gehad. Uh, wij hebben denk ik één uh, van de uitblinkers dit seizoen in ons afval Wesselboer... Ja. Um, dus we hebben, we, hebben, we, hebben, we hebben een klein beetje bijgespijker <laughs> Maar uh, ja, je speelt dan ook gewoon tegen een ijzersterke afgelopen Maar uh, uh, Martijn, je denkt toch niet uh, Het gaat toch niet op het scherpst van de snede, of wel? Nou, uh, um, nou nee, ik denk, nee, ik, Kijk, tuurlijk, er is een verschil hè? ik bedoel, Volgende week speelt daar ook weer gewoon uh, competitie Rijsburgse uh, boys uit Ja, ben precies, erbij Precies um, Hé, hey, wie hoor ik daar? Dat is zo jij, hè? Ah, oké, okay, oké. Okay. Um, nou ja, goed. Uh, ik, ik denk dat het... Uh, um, het wordt echt wel een leuk, leuk, leuk potje. Um, toe echt wel gewoon... Uh, waar het er aan toe gaat. Maar goed, uiteindelijk... Uh, het is een demonstratiewits. Het is zoals je het zo mooi noemt. Nou ja, dat vind ik ook. En, en ik bedoel, er was... Uh, uh, in het verleden over die, überhaupt die wedstrijd tegen de Audi Internationals, was er altijd een enorme discussie, hè? Ze, ja. ze dreigden op een gegeven moment om niet meer te komen, zelfs omdat ze altijd dik verloren, hè? Ja, maar je kan de en, bloed en... die morgen komt, kun je zo in de eerste divisie zetten, hoor. Nee, maar ik vind wat Martijn zegt ook, oh, dat heb ik altijd geroepen. Het is een demonstratiewedstrijd, weet je? Mensen moeten gewoon leuk voetbal zien. Ja. En dat vind ik belangrijk. Ja. Daar kom je ja. op af. Ja. Ja. Maar wat, goed, wat heb je verder voor nieuws, Martijn? Benjamin van den Broek. Ja, dat hebben we al gemeld. Mooi nou, ja. ja. uh, Oh ja, ik kon, ik kon helaas niet, uh, niet meeluisteren vandaar. Ja, en uh, het is verder op dit moment uh, een, beetje, een beetje stilletjes. Uh, er zijn wel uh, wat verschuivingen in het uh, uh, trainersland. Uh, zo stapt uh, Rocco de Vossen uh, na dit seizoen op bij, uh, bij Geel Wit. Um, er zijn er en daar wel, uh, wel uh, um, uh, gesprekken gaande of er verlengd worden, ja of nee... Maar uh, ja, goed, we komen bij de feestdagen. Uh, die die stap eigenlijk we net uit. Hè, dus het is nog. Uh, ik denk dat het volgende week los gaat. Uh, een verlengt in ieder geval. Oh. Ja, dat is een goede zaak, toch? Oh. Ja, lijkt me wel, hè? En die weet weer meer dan ik, hoor. <laughs> ja. Ja, maar... nee, uh, uh, ja, goed, ik denk dat het voor Zandvoort wel een goede zaak is. Uh, ik bedoel, een, een nieuwe weg die is. Dus, uh, ja, ik denk dat die heel veel mensen gewoon bevalt, toch? Ja, ja mij ook. Dus we horen het wel binnen twee weken, dus, ja. Uh, ja, we zijn in ja. gesprek, dus dat komt goed. Heel goed. Ja, en wat verder Martijn? Verder is wel Ja, We zijn eigenlijk wel, wel heel erg uh, zenuwachtig voor, uh, voor morgen. Ja, de, en dat betreft dan het HFC evenement, want normaal doe je bij, uh, bij Telstar van alles en nog wat, waardoor daar ja. het stadion bijna vol zit met een wedstrijd, ja. maar morgen ben je er niet eens bij. Nee, morgen zitten we met, de, echt met het hele team van Voetbal in Haarland zitten we morgen bij AFC. Ja. Nou, dat vind ik wel gezellig, Martijn. Ja, dat vinden wij ook wel rond. Ja. We, we, we zijn er morgen al vroeg. Maar Zo we, is met zijn gaan we eerst ontbijten Leuk. bij AFC. Uh, daarna gaan we voetballen, daarna gaan we lunchen samen uh, met de selectie van uh, AFC. Van en daarna uh, drinken we nog een, een klein, een klein bolletje achteraf om uh, ik hoop uh, uh, te proosten op de overwinning. Heel ja, Heel goed. <laughs> heel goed. Nou, nee, Martijn, en uh, hoe laat denk jij uh, naar huis te gaan? Oh, en vorig jaar. Nou ja, ik weet niet of ik dat op de moet vertellen. Maar vorig jaar ben ik onderweg naar huis. Uh, mijn portemonnee en sleutels uh, kwijtgeraakt. Zat je vrouw nou? Uh, dus uh, ik, ik heb geen idee hoe het, uh, hoe het morgen gaat lopen. Ik weet wel dat ik uh, vrijdag uh, of zondag in de auto moet zitten in Oostenrijk. Dus ik moet uh, een klein beetje de rem erop morgen. Maar ja, want ja, je gaat skiën met Justin Luiten. Yes. Met Ricardo van de Post? Nee, nee Maurice Haverboos. Oh, oh, mijn hemel. Oh, oh, oh, Oostenrijk, oh, oh, oh. jullie zijn gewaarschuwd. <laughs> en, ja, het wordt een schat, en? En? En? En slecht. En toen bleef het, het stil. Het mooiste meisje van voetbal in Haarlem. We het ook maar even. Ja, dat ja, is, is toch makkelijk? makkelijk het <laughs> enige. Hey, uh, we zien elkaar morgen, makkelijk. Die die heeft, die heb jij nog een vraag aan Ted verder? Uh, nou ja, die heb ik eigenlijk al gevraagd. Uh, uh, of, uh, Nou ja, die heb ik niet gevraagd. Die heb jij gevraagd of gesteld. Ik ben wel benieuwd inderdaad wat er volgend jaar ging gebeuren. Maar uh, ja, ze zijn in gesprek, hoor ik net. Ja. Dat klopt. Heel goed. Nou, de, de club die deze trainer laat lopen, die is niet goed bij zijn hoofd. <laughs> en dat zijn <laughs> ze bij antwoord wel, hoor. Ik hoop het. Dag, Dag jongen, tot morgen. Dag meteen, tot morgen. Tot ziens. Hoi. Hoi. Hoi. Wens wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Camille Eurlings treedt terug als lid van het IOC, het Internationaal Olympisch Comité. Hij schrijft dat hij het besluit heeft genomen in het belang van de sport en de sporters... en door de voortdurende discussie over zijn positie. Eurlings kwam in opspraak toen bleek dat hij zijn toenmalige vriendin had mishandeld twee jaar geleden. Zaterdag maakte hij in een gesprek met NRC Handelsblad zijn excuses, maar volgens sommige critici waren die halfslachtig en kwamen ze te laat. Eurlings vertrek bij het IOC, IOC betekent ook dat hij weg is bij sportkoepel NOC NSF. De onteigening van de Hetwiegepolder in Zeeuws-Vlaanderen mag definitief doorgaan. De eigenaar van het Nederlandse deel van de polder heeft een procedure bij de Hoge Raad verloren. Over de polder wordt al jaren geruzied. Nederland beloofde in een verdrag met Vlaanderen dat de polder onder water zou worden gezet als natuurcompensatie voor het uitbaggeren van de Westerschelde. De eigenaar verloor een rechtszaak om onteigening van de Hetwiegepolder te voorkomen. En nu heeft hij dus ook verloren bij de Hoge Raad. De oud-president van Georgië, Saakashvili, is bij Verstek veroordeeld tot drie jaar cel voor machtsmisbruik. Volgens de Georgische rechter heeft hij vier politiemensen op onjuiste manier gratie verliezen.